Bij een proef met het terugbrengen van zeegras in de Waddenzee... hebben wetenschappers onverwacht succes geboekt. Ze spreken van een doorbraak... omdat de planten zich nu ook spontaan verspreiden... tot ver buiten het proefgebied. Het zeegras verdween uit de Waddenzee... na de aanleg van de afsluitdijk. Wetenschappers proberen al jaren om de plant terug te brengen... wat nu dus lijkt te lukken door een nieuwe manier van inzaaien. Bij het eilandje Grient, bij Terschelling... is al zo'n 170 hectare zeegras gegroeid... wat ook allerlei ander zeeleven aantrekt.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu The Nightwalk. In the beginning there was Jack, and Jack had a groove. And from this groove came the groove of all groove. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, Let there be DJ, DJ, Cadestelli, and this, this is my house. Mr. Chiavistelli, J. Chiavistelli. And this is my house. Do you hear me Keep taking it. I'm on your floor. Keep taking it. She's out the door. Keep taking it. I'm gone again. Keep taking it. You need a friend. Keep taking it. I need a seat. Keep taking it. Can't feel my feet.